Kijk wel een beetje vooruit naar Daka Daka. Volgende week in Apropos uh, heb, krijg je een, een recensie van uh, Wette Tristesse, een nieuwe voorstelling van Axiomalijze, die ze nu trouwens uh, aan het repeteren zijn hier in het stuk. En maandag en dinsdag kan je hier ook gaan kijken naar Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil, van ontroerend goed. Um, en dat is een voorstelling waar dat er zelfs glühwein geserveerd wordt. Zeker gaan, tot volgende week.